...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft tijdens de oorlog in Gaza gebroken met eigen morele codes. Dat zeggen Israëlische militairen in anonieme verklaringen... ...die zijn gepubliceerd door Breaking the Silence... Bij die organisatie kunnen militairen met gewetensbezwaren hun verhaal kwijt. De militairen zeggen onder meer dat ze opdracht, opdracht kregen om Palestijnse burgers als menselijk schil te gebruiken... en dat ze de instructie kregen om bij twijfel te schieten. Het ministerie van Defensie heeft vorig jaar tegen 98 militairen aangifte gedaan wegens het gebruik van drugs. En in 2007 waren er 125 aangiftes. De betrokken militairen zijn op staande voet ontslagen. Maandag gaf Turner Jury van Gelder toe dat hij cocaïne heeft gebruikt. Hij werkte bij Defensie. Commandanten mogen bij verdachte militairen een urinetest afnemen... en Defensie denkt er nu over om in de toekomst... al het personeel steekproefsgewijs op drugsgebruik te controleren. Negen regionale kranten verschijnen vandaag als noodeditie. Door een computerstoring in het redactiesysteem... verdween gisteravond alle kopij voor de regiokaternen. Redacteuren hebben een aantal artikelen opnieuw geschreven... en daarna zijn in allerijl noodedities gedrukt... De treft onder meer de Gelderlander, de Stentor en BN de Stem. De werkloosheid onder laag opgeleide schoolverlaters neemt de komende tijd fors toe. Zij merken de gevolgen van de economische crisis het hardst, blijkt het onderzoek. Het gaat vooral scholieren die de lagere leerniveaus van het MBO en het VMBO hebben gevolgd. Op lange termijn vallen de gevolgen voor deze schoolverlaters mee. Ze zijn niet voor goed verloren voor de arbeidsmarkt. De afgezette president van Honduras, Zelaya, heeft de bevolking van zijn land opgeroepen in opstand te komen tegen de nieuwe machthebbers. Zelaya werd een paar weken geleden door militairen opgepakt en het land uitgezet. Hij vindt een opstand een legitiem democratisch middel om een militaire machtsgreep te bestrijden. Het weer, aardig wat zon, maar in het noorden kans het, het wordt 20 tot 25 graden. Dit was...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 you <laughs> It's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 I can do it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 Days when I went completely blind, no time to think, and I lost time Won't believe what's happened to me lately. Every day it's the same day, different faces, no names, faces I've never been before. And Every day it's the same thing, different faces, no names, faces I've never been before.